Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Demissioneert om de afkomst van migranten te registreren. Alleen met feiten en cijfers kan worden nagegaan hoe het met de migranten in de Nederlandse samenleving gaat, zegt hij. Dat is een reactie op een advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Die schrijft in een brief aan leers dat de overheid de termen autochtoon en allochtoon niet meer zou moeten gebruiken. De politie heeft een vrouw aangehouden in het onderzoek naar de boerderijbranden in Drenthe afgelopen maart. In gieten en rolden branden toen vlak na elkaar twee historische boerderijen af. De vrouw van 39 uit Emmen heeft zich vanochtend zelf gemeld bij het politiebureau. De politie kan nog niet zeggen wat haar rol precies was.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 In Epe wordt vandaag een nieuwe rioolwaterzuivering in gebruik genomen die met de Nerada technologie werkt. De bacteriën die in de installatie het water schoon eten vormen door de nieuwe technologie korrels als ze het afval opnemen. Deze korrels versnellen het zuiveringsproces. Aan de ontwikkeling van de Nerada korrels is tien jaar gewerkt door onder meer de TU Delft. De politie heeft gisteravond in Montfort een jongen aangehouden omdat hij een politiehelikopter had beschenen met een laserpen. Tegen hem is proces verbaal opgemaakt. Het bescheiden van helikopters kan volgens de politie leiden tot gevaarlijke situaties. Het zicht vanuit de helikopter wordt door de laser belemmerd en de laser kan de bemanning zelfs verblinden.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 It's a silly game we play, game we play, play, play, play, play, play, play, play, play uh, Now look at this. Uh, madness, the magnet keeps attracting me. Me. Uh, I try to run, but see, I'm not that fast. Uh, I think I'm first, but surely finish last. Finish uh, last, last, last, last, last, last, last, uh, last, last. The longest owner since the free is modern night. Things always hold some things will never change. I'm all alone, alone I'm sent the free, I'm and night and at night, at, at, at night.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 Bah, je t'es et tu Als je me mata, ai se eu te pego, je ai, ai se eu te pego, je delícia, delícia me me mata.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 Me a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee,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 begin, we maken foute grappen, en iedereen lacht mee, hij hey, staat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 Je hoort.